De legende van de golven Er was eens in de oude dagen, in dit stadje genaamd Nofgod. daar was een jongeman. Hij was net een jongen, zoals jij. Wat was zijn naam? Zijn naam was Sanko. En hij liep altijd over precies dit strand, terwijl hij gitaar speelde. Sanko was erg arm. Hij had geen rode cent te besteden. Behalve wat mensen hem gaven wanneer hij gitaar speelde, zodat zij konden dansen. Sanko groeide op en werd een sterke en knappe man. Maar hij durfde nooit met welk meisje ook te dansen. Omdat hij geen geld had voor het huwelijk. Of ze mee uit eten kon nemen. Sanko leefde alleen met zijn gitaar. En had genoeg aan half een brood wanneer hij niet een hele kon krijgen. Ah... Soms was het alleen hemzelf, zijn gitaar en de zee. Zanko hield van de zee. Op een avond gebeurde het dat een paar vissers aan hem vroegen voor ze op hun netten te letten aan de kust. Terwijl zij weggingen met hun vis om het te verkopen op de markt van Novgorod, Zanko zat aan de kust op een steen en speelde op zijn gitaar en zong. Ik zing voor jou. Zee, Terwijl ik kijk, zwaai jij. Zwaai naar mij, jij mooie zee. Gezegend voel ik me. Jij bent hier met mij. En terwijl hij aan het zingen was, zag hij een draaikolk in de zee. En eruit kwam het hoofd van een grote man met blauw haar en een gouden kroon. Hij wist dat deze enorme man de tsaar van de zee was. Kleine golfjes gingen van hem vandaan, terwijl hij uit het water naar voren kwam aanlopen. Zanko van God. je hebt gespeeld en gezongen vele dagen lang aan de zeekust. Mijn dochters houden van je muziek en mij bevalt het ook. Gooi een net in het water en haal het binnen en het water zal je belonen voor je gezang. En wanneer je tevreden bent met de beloning, moet je komen en voor ons diep beneden in het roze paleis van de zee komen spelen. Met die boodschap ging de tsaar van de zee weer terug diep het water van de zee in. De golven gingen met veel lawaai boven hem weer dicht. Nou, het kan geen kwaad om het te proberen. Hij gooide een net in de zee en begon het uit het zilveren water omhoog te halen. Makkelijk kwamen het touwen en het net, druipend en schitterend in het maanlicht. Er is helemaal niets in het net. En toen, juist op het moment dat het laatste stuk net aan land kwam, zag hij er iets in zitten. Vierkant en donker. Hij sleepte het eruit en zag dat het een koffer was. Hij opende de koffer en het was gevuld met edelstenen. Groen. Rood, goud, schijnend in het licht van de maan. Hij nam de koffer en legde het veilig weg. De hele nacht zat hij en waakte hij over de netten en speel en zong. In de ochtend kwamen de vissers en gaven hem een heel brood voor het letten op hun netten. En dat was mijn laatste maaltijd als een arm man. Zanko liep de stad in waar hij een paar stenen verkocht. En met wat hij ervoor kreeg, begon hij een kraampje op de markt. Kleine dingen leiden tot grote. En al snel was hij één van de rijkste handelaars in Novgorod. En nu keek elk meisje in de stad erg vriendelijk naar Zanko. Maar ondanks zijn goede geluk, veranderde Zanko niet... Zijn liefde voor de zee van Volkhof bleef onveranderd. Elke dag pakte hij zijn gitaar en zong aan de zeekust. Geen meisje in heel Nofkot is zo mooi als de zee. Hij haalde een prachtige ketting uit zijn zak en gooide die in de zee. Het was een klein cadeau voor de zee waar hij zoveel van hield. Op een dag, toen hij op een schip aan het zeilen was op de Kaspische Zee... kwam er plotseling een storm. De bemanning hield zich vast aan wat maar kon en trilde van angst. Zanko daarentegen was rustig. Ik herinner me nu een oude belofte die ik gedaan heb. En het is nu tijd om die na te komen. Met zijn gitaar in de hand sprong hij van het schip de blauwe Kaspische Zee in. De golven sloten boven zijn hoofd en toen was gek genoeg de storm voorbij. Het schip zeilde rustig en kwam uiteindelijk veilig in de haven. En wat gebeurde er met Sanko? Ah, Sanko! Sanko ging dieper en dieper en dieper het water in. Hij kwam uiteindelijk op de bodem van de zee. En daar, op de bodem van de zee, was een paleis gemaakt van roze hout. Sanko ging de poorten door van het paleis. Binnenin was er een grote hal en de tsaar van de zee lag te rusten in de hal. Met zijn gouden kroon op zijn hoofd en zijn blauwe haar om hem heen drijvend. Ah, Zanko, jij nam wat de zee je had gegeven Maar je nam wel de tijd om te komen zingen in de paleizen van de zee Grote tsaar, sorry Zing nu En Zanko speelde op zijn gitaar en zong. Ik zing voor u, oh machtige koning, de tsaar van de zee De golven zijn van u en ook het water en de zee en de vissen Ik zing voor u en uw prachtige zee Ik zag zijn golven Het zwaaide naar me Jij prachtige zee En ik ben je dankbaar Ik wil wel dansen Hij stond op als een grote boom in de hal En begon te dansen De hele bodem van de zee schudde door het dansen van die enorme tsaar Hij danste totdat hij moe was en ging toen zitten Jij hebt goed gespeeld en me plezier gedaan. Ik heb drie dochters en je moet er één kiezen en haar trouwen en een prins van de zee worden. Met alle respect, ik denk niet dat er een vrouw is waarvan ik meer kan houden dan dat ik van de zee hou. De tsaar klapte in zijn handen en toen kwamen de drie dochters van de tsaar van de zee. Prachtig waren ze. lieflijk en gracieus. Zanko was betoverd door de jongste. Ze is zo mooi als mijn zee. Ze keek naar hem met ogen die schijnen als sterren die reflecteerden in de zee. Haar haar was donker, zoals de zee in de nacht. De taar van de zee deed de hand van Zanko in de hand van zijn jongste dochter. En ze kusten elkaar. En toen ze kusten zag Zanko een ketting om haar nek... en wist dat het de ketting was... die hij als cadeau voor de zee in de zee had gegooid. En Zanko lachte van vreugde... en omhelste de jongste dochter van de tsaar van de zee... en zij omhelste hem ook. Al snel waren ze getrouwd... en de tsaar van de zee lachte op het huwelijksfeest... dat het hele Blij schudde en de vissen alle kanten opzwommen... En na het feest gingen Zanko en zijn bruid samen naar haar paleis. En voordat ze gingen slapen, zei zij... Oh, Zanko, wil je me niet vergeten? Je gaat ook af en toe iets voor me spelen en zingen? Ik zal je nooit uit het oog verliezen, mijn geliefde. En wat betreft muziek, ik zal de hele dag zingen en spelen. Dat zou heel fijn zijn. Nadat ze dat zei, viel ze in slaap... En viel Zanko ook in slaap. In het midden van de nacht draaide Zanko zich om in bed. En hij raakte de prinses met zijn linkervoet aan. En ze was zo koud als ijs in januari. En door die ijskoude aanraking werd hij wakker en hij lag onder de hemel van Novgorod bij de zee. Grootvader, wat gebeurde met hem nadat? Er zijn vele verhalen. Sommigen zeggen dat hij de stad in ging en handelaar werd. Maar ik geloof dat hij zijn gitaar pakte en naar midden van de zee zwom. En weer onder water zonk, op zoek naar zijn kleine prinses. Ze zeggen dat hij haar gevonden heeft en nog steeds in het Roze Paleis op de bodem van de zee leeft. En wanneer er grote golven zijn, weet je dat Zanken op zijn gitaar aan het spelen en zingen is. En dat het tsaar van de zee zijn enorme dans daar beneden doet op de bodem en de golven veroorzaakt. Wat denk jij dat er gebeurd is? Ik denk dat hij terug naar zijn prinses is gegaan. Oh ja, en waarom dat dan? Omdat dat een gelukkig einde is en zoals je zegt, elk verhaal heeft een gelukkig einde nodig. En denk eraan, als het niet gelukkig is, is, is het niet het, niet het, het einde. einde.